Wil jij nu misschien iets vragen? Ja. ja. U zult hier veel bibliografische werkzaamheden moeten verrichten. Kunt u van uzelf zeggen dat u nauwkeurig bent? Ik heb een zeven voor titelbeschrijving. Ik weet niet of u dat bedoelt. Ja, dat bedoel ik. Maar ik bedoel ook het spellen. Maakt u veel spelfouten? Heb ik in mijn brief een spelfout gemaakt? Nee, nee, nee. Maar het kon zijn dat u daar moeite mee hebt. Ik zou u dat niet kwalijk nemen. Ik zal wel eens een spelfout maken, maar niet zoveel, dacht ik. En wat voor cijfer had u op uw eindexamen voor Nederlands? U, u, u hoeft mij dat niet te vertellen, hoor, als u dat liever niet wilt. Een zeven, geloof ik. Als u het graag wilt weten, wil ik het nog wel opzoeken. Nee, dat hoeft niet. Dank u wel. Dat was het. Ad? Wat lijkt u nou eigenlijk leuk in dit werk? Het is toch mijn vak. Maar waarom hebt u dit vak dan gekozen? Omdat het me wel geschikt leek. Maar wat trok u er dan in? Het bibliotheekwerk of het archiefwerk of het helpen van bezoekers? Ik denk het archiefwerk. Ik hou niet van rommeligheid. Dank u wel. Uh, hebt u in de padvinderij gezeten? Nee. Is dat van belang? Gehockeyd dan? Nee. Niets? Ik tennis, maar ik weet niet of u dat ook interesseert. Natuurlijk. Nou, verder speel ik viool en doe ik pols. Pols? Waarom pols? Dat vind ik leuk. Uh, en? Ik zeg dit keer eens niets. Uh, en yeah? jij? Ik vraag me af of ze het hier niet een beetje saai zal vinden bij zo'n stelletje oude lullen. Ze is net zo oud als anderen. Jawel, die hebben meer belangstelling, denk ik. Ja, daar ben ik nu ook zo bang voor, dat ze geen belangstelling heeft. En ik ben ook bang dat ze niet zo nauwkeurig is. Het grote voordeel is dat ze me betrouwbaar lijkt. Ze zal je niet belazeren. Dat kan ik niet beoordelen. En ik begrijp ook niet waarop je zoiets baseert. Op haar gezicht. Daar zou ik nou zelf nooit op durven afgaan. Goed. Is er bij de anderen die we vandaag gezien hebben, iemand die jullie liever hebben? Nou, beslis jij maar. Ik vind alles goed. En jij? Ik heb al gezegd dat ik me er dit keer nu eens niet mee wil bemoeien. Goed, dan stel ik voor dat we eerst Tjitske, Manda en Sien vragen naar hun indrukken en dat ik daarna een beslissing neem. blijft thuis omdat hij niet heeft geslapen en misselijk is. Dat dacht ik wel. Waarom? Omdat we anders vandaag naar het museum zouden zijn gegaan. Nu had ik toch niet gekund. Koning? Met Tchitske. Ik heb een musje gevonden. En Jacob is naar zijn werk. Mag ik vandaag thuis blijven? Natuurlijk. Ik ruil het wel voor een vrije dag. Dat hoeft niet. Als het voor een musje is, is het dienst. Nee, ik rouw het wel. Weet je wat je het voeren moet? Ik heb net de vogelbescherming gebeld. Goed. Beste ermee. Tjitske heeft een musje gevonden. Die hou ik bijna nooit in leven. Heel moeilijk. Het is mij geloof ik één keer gelukt, maar die was al wat groter. Een spreeuw of een lijster gaat beter. Een kraai helemaal. Heb jij net eens een kraai gehad? Drie. Eén is twee jaar gebleven. Die vloog met me naar school. Wat noem je? Terug naar huis. Jee. Yeah, yeah. Ja. En waarom is hij toen weggegaan? Hij heeft een andere krijg gevonden. Ja, dat is natuurlijk het beste. Ja. Dat is het beste. We hebben tegenwoordig een muisje in de tuin. Dat woont onder de heg. En dat komt naar ons toe als we in de tuin komen. Dat is natuurlijk heel mooi. Ja, vinden wij eigenlijk ook. En waarom doet hij dat? Nou ja, ik bedoel. Nou, we, we denken dat het het muisje is dat we een keer uit de klauwen van ratje hebben gered. Zoals in de fabel van de muis in de olifant. En hij krijgt natuurlijk wat. Ja, natuurlijk. Hoor je de uil nog wel eens? Nee. Zo, jongens. Wat ziet jullie hier lekker rustig? Dat is nu wel afgelopen. Je bedoelt zeker dat je zat te werken. En, hoe gaat het hier? Warm. Warm. Warm. Warm. Warm. Warm. Warm. Warm. De rodondendron bij mij op het balkon heeft in ieder geval al twee knoppen. Wat heeft hij in geen jaren gehad? Die bloeit toch met kerstmis? Oh, nee, want jij bedoelt ze een nazalia. Is dat wat anders? Natuurlijk is dat wat anders. Je weet toch wel het verschil tussen een rodondendron en een nazalia? Wat is er ook alweer? Kijk maar in de tuin. Bestaan? staan Ik heb het niet zo groot op Waarom is dat nou weer? Mijn vriend van die stijve oude dametjes planten. Zo ordelijk op een rijtje. Zie je ze? Ja, ik weet het. Je kunt beter aardbeien planten op je balkon. Daar heb je tenminste nog wat aan ook. Heb je ook gezien dat die vlier bloeit? Mm, je ruikt het hier. Vind je dat nou een lekkere lucht? Heerlijk het begin wel, want het was het zo bloedkoolachtig. Lijkenlucht. Ach, jullie. Jullie weten niet eens wat een lijkenlucht is. zeker. Als je langs een slager loopt... Dat is geen lijkenlucht. Dat is een bloedlucht. Een lijkenlucht is heel wat anders. Dat heb ik een keer in Rokanje geroken. Daar hadden ze een mof in een tank laten zitten. Nee, in Brabant. Dat was in Brabant. Heb jij Heijn de Boer nog gekend? Nee, wie was dat dan? Die was hier studentassistent, die woonde in Westkapelle, dat hebben ze ook gevochten. En die vond een keer in een tank waarin hij aan het spelen was een handschoen. En toen hij die opraapte zat er nog een hand in. Hé, hey, jasses! Ja, zulke dingen gebeuren. Ik vind het wel verdomd materialistisch om aardbeien op je balkon te planten. Ja, daar zat ik op te wachten. Dat is nou weer echt een opmerking voor jou. Hoe reageer ik zo stereotyp? Koning. Maarten, ik sta hier in de kelder en ik kan niet in jullie kluis. Heb jij misschien de sleutel? Want ik zoek iets wat daar misschien in zit. Ik kom. Jantje kan niet in de kluis, ik ben even naar beneden. Wat zoek je? Een map met afrekeningen. Ik kan me niet voorstellen dat hij bij ons in de kluis zit. Nee, hier is hij niet. Dat dacht ik wel, ik zou niet weten wat hij hier deed. <coughs> Moet je eens kijken. Kijk, toen ik hier kwam, ging één jaar in drie mappen. En nu heb ik er tien nodig. Ik zie het, ja. Dan zie je toch wel dat ik meer te doen heb gekregen, ja? <laughs> is het niet? Dag meneer Goud, kan ik een kop koffie van u krijgen? Ja, natuurlijk wel. Nog een blikje, met het bureau, ik zal even voor u op het bord kijken. Meneer Tromp, Tromp, Tromp. Daar, hij is er. <tus> ja, mevrouw, bent u er nog? Meneer Tromp is er. Ik zal u even doorverbinden. Welk nummer is het? Tromp, Tromp. Er is wel een rommeltje op dat bord. Ja, dat is wel eens lastig. Eigenlijk zouden ze gewoon alfabetisch moeten staan. Ja, dat zou eigenlijk wel moeten. Ja, dat zou veel gemakkelijker zijn. Waarom heb jij opdracht gegeven het bord te veranderen? Ik heb geen opdracht gegeven. Later veranderen dan. Ik heb het ook niet laten veranderen. Goud zegt dat jij toestemming hebt gegeven. Ik zag Goud modderen en heb toen gezegd dat het me handiger leek als het gealfabetiseerd was. Dat heb jij niet te beslissen, dat beslis ik. Het was per afdeling geordend en ik wil dat dat zo blijft. Het was helemaal niet per afdeling geordend. Alleen jij en De Haan stonden op hun plaats. De rest was een grote rotzooi en de Vries en Goud moesten zich iedere keer een ongeluk zoeken als ze iemand moesten hebben. Bovendien weet de Vries van de meeste mensen niet op welke afdeling ze werken. Je hebt gehoord wat ik gezegd heb. Dag meneer Balk. Dag Maarten. Dag Held. Wat had die man nu weer? Hij verwijt mij dat ik tegen Goud heb gezegd dat het bord beter gealfabetiseerd kon worden. Omdat hij zelf nu niet meer bovenaan staat. Ik denk het. Ik ben even naar balk. Wou je naar balk toe? Ja, maar ik zie dat het rode lampje brandt. Dat heb ik nog nooit gezien. Ik geloof dat hij ergens heel kwaad over is. Dag meneer Goud. Dag meneer Koning. Ik geloof dat meneer Balk erg kwaad was. Ik geloof het ook. <laughs> en Toen heb ik maar gezegd dat u mij toestemming had gegeven. Maar misschien had ik dat niet mogen doen. Natuurlijk had u dat mogen doen. Ik heb toch gezegd dat het mij beter leek. Ja, ja dat hebt u gezegd. Hebt u al een kop koffie voor me? Ja, natuurlijk. Dag, Huub. Dag, Maarten. Speel jij tegenwoordig voor portier? Ik help goud. He, mijn naambordje pastoors, pastoors. Op de P. Het staat alfabetisch. Het is wel veel beter zo. <laughs> ja. Nee, vind je ook niet. Wat zei hij? Niets. Hij ze een rode lampje aangedaan. Nou ja, moet hij zich wel erg op zijn pik getrapt voelen, want dat heeft hij nog niet eerder gedaan. Met Jaap. Ja? Heb ik dat rapport voor de wetenschappelijke commissie al van jou gehad? Dat heb ik vrijdag op je bureau gelegd. Heb ik dat al over het hoofd gezien? Ja, je hebt gelijk, ik heb het over het hoofd gezien. Dank je. Goed. Zoete broodjes pakken. Dat was balk. Onze, je hebt helemaal niet de pest aan je werk. Dat zat ik toch wel beter weten. Als jij de pest aan je werk had, dan hield je het er niet lang uit. En als je nou eens de pest aan alle werk ja, heb? Dat kan toch niet. Niemand heeft de pest aan alle werk. Iemand die de pest aan werk heeft, daar is iets mee aan de hand. Dat die is niet in orde. Wilt u er nog wat zoutjes bij? Nee, nee dank je, kind. Ik zet ze toch maar bij u neer. Als u de trek in hebt, dan neemt u maar. Heb jij nooit de pest aan je werk gehad? kan me niet herinneren. Er zijn natuurlijk wel eens dingen geweest die ik niet leuk vond, maar dat kan niet anders. Dat heb je altijd, dus... Wat dan bijvoorbeeld? Kan ik me niet meer herinneren. Ik denk dat het bij mij vooral... het contact met andere mensen is. kan ik niet. Hmm, daar heb ik nooit problemen mee gehad. Nee, dat wist ik. Wilt u nog een kop koffie? Uh, nee, dank je. Hmm. Wij nemen er nog één. Hmm, geef mij er dan ook nog maar één, ja. Heb jij er nooit over gedacht om wakker te worden? Nee. Nou, waarom zou ik wakker worden? Omdat je vader dat was. Je oom Jan is nog een blauwe maandag bakker geweest, maar daar had hij gauw genoeg van.